Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zitten in een ontwrichtend en ontregelend en een beetje een ontsporende uitzending. Uh, maar ik zie technicus Anne Bakema nog heel fris en fruitig erbij zitten. Dus het gaat helemaal goed komen. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. En nu komt er dan toch een, een, een stukje regelmaat langs. Dus niet zo heel erg ontwrichtend. Want de trouwe hoorspelluisteraars die weten het al. Vorige week heeft u het heel even moeten missen. In verband met de WF Hermansnacht.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 Het is een lange en niet van spanning gespeende reis. Eerst wordt even het geheugen opgefrist... met een terugblik op de gebeurtenissen tot op heden. Luistert u naar De Hobbit, deel 9 en 10. Een bijdrage van de NCRV uit 1983. De Hobbit. Een bewerking tot luisterspel van het gelijknamige boek van J.R.R. Tolkien... door Koert Poort. vertaling Max Juchart. Regie, Ab van Eijk. Personen. Verteller René Lobo, Bilbo Jaap Hoogstraten, Toerin Willem Wachter. Dwergen Jan Borkers, Piet Ekel, Paul van der Lek en Jan Wechter. Smaug de Draak, Jérôme Reehuis, Technische realisatie Herco de Boer en Hans Schelvis, Inspectieant Leon Dubois. In de voorafgaande delen hebben we gehoord hoe de hobbit Wilbo Balings op zijn tocht met de dwergen al verschillende bloedstollende avonturen... met trollen, aardmannen en wilde wolven heeft overleefd. Een van zijn akeligste belevenissen... is de ontmoeting met het slijmerige schepsel Gollum, met wie hij om zijn leven te redden een raadselwedstrijd moet houden. Gelukkig vindt hij bij die gelegenheid een magische ring... waarmee hij zich onzichtbaar blijkt te kunnen maken. Na een kort verblijf in het huis van de invloedrijke Beorn gaat de reis, nu echter zonder de tovenaar Gandalf, verder door het donkere Dämsterwold. Daar worden de dwergen overmeesterd door een troep afzichtelijke reuzenspinnen. Voor de dappere kleine hobbit en zijn metgezellen... blijkt nu de vondst van de onzichtbaar makende ring... van onschatbare waarde te zijn. Maar de overmacht was te groot. En de zaak begon er alweer heel slecht uit te zien... toen Bilbo ineens weer op het toneel verscheen... en de verbijsterde spinnen onverwachts in de flank aanviel. Hij snelde vooruit en achteruit...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 Een tovering. En kan die tovering ook zorgen dat we wat te eten krijgen? Oh. Ik, ik ga dood van de honger. De honger ja, nee, zo. ik ben bang van niet. En we zullen moeten zien dat we zo gauw mogelijk ons pad terugvinden... om uit dit ellendige bos te komen. Maar dan zullen we e Alle mensen. Torin! Waar is Torin? Torin! Als Torin Eikenschild en de andere dwergen... daarna in de kerkers van de boselvenkoning terechtkomen... is het opnieuw Bilbo Balings die reddend optreedt. Hij zorgt ervoor dat ze in lege vaten via de woudrivier het slot kunnen uitvluchten. Als de dwergen dan slotten op die ongriefelijke manier meer stad bereiken, ontstaat daar onder de bewoners grote opschudding over hun komst. Aan het begin stonden wachtposten. Hé hey daar, waar moet dat naartoe? Wie zijn jullie? Thorin, zoon van Trein, zoon van troor, koning onder de berg.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 Hier is het feestgebouw. Deze deur. Een ogenblik. Ik zal de meeste vragen of het gelegen komt. Niet nodig. Wij gaan naar binnen. Ik ben Torin. Wat? Ik ben Torin. Zoon van Trein, Zoon van Troor. Koning onder de berg. Ik keer terug. Dat zijn de gevangenen van onze koning die ontsnapt zijn. Is dat waar? Wie roept dat? Ik ben een van de flotters van de elven. Het zijn rondzwervende dwergenmeesters die geen behoorlijke verklaring konden geven voor hun verblijf in de bossen... waar ze onze mensen beslopen en molesteerden. Deel 9. In het hol van de draak. Drie dagen na het vertrek uit Meerstad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 Vlug, de sleutel die bij de kaart hoort. Probeer ja. hem nu, terwijl het toch kan. Ja, ja, ja. Uh, uh, uh, uh, hier, hier. Snel, de zon is al bijna onder. De, wat, wat, wat, ja, het past. Stil. Open. Duwen dan. Duwen. Ja. Allemaal. Ja. Ja. Het gaat. <truimeraar> Vijf voet hoog de deur... En drie kunnen naast elkaar lopen. Weet je het er nog doorheen? De maanletters? Ja, het klopt. Nou, je is dan niet bepaald te dringen om naar binnen te gaan. Het, het is aardig donker. Ga jij maar eerst doorheen. <coughs> het is nu de tijd voor onze geachte meneer Balings, die zich zulk een goede metgezel op onze lange reis heeft getoond. En een hobbit vol moed en vindingrijkheid.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 Mijn vriend Balin wellicht. Nou, eh, goed. In elk geval een klein eindje. Als het dan nodig is, kan ik tenminste hulp gaan halen. Goed, kom er maar, Balin. En jullie allemaal, tot ziens. Ja, en kijk uit, hè. Ja, en doe ja, hoe Het gaat makkelijker dan ik gedacht had. Het is een kaarsrechte gang. De vloer is mooi effe. Beter dan die aardmannentunnels...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 Nee, nou niet bang zijn, jongetje.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 Oei. Draag ik mijn bijna vragen. verraden je vandaan Oei. Vooruit En nu rennen Ik heb het hem gelapt Ik heb het hem gelapt Dit zal ze leren Meer een kruidenier dan een inbreker Verdraai toch aan toe Nou dat zullen we wel nooit meer toe krijgen Daar staat baling nog Mijn ring. ring kan nu wel weer af Bilbo, gelukkig. Wat heb je daar? Straks. Maar ik moet eerst naar buiten. Die hitte. Een stank. Ik snap de frisse lucht. Kom. Ja, kom maar. Vlug. Het was middernacht. En wolken waren voor de sterren geschoven. Maar Bilbo bleef met gesloten ogen liggen. Hijgend en zich verheugend in de streding van de frisse lucht...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 Kom maar Je mag dan onzichtbaar zijn. Je hebt niet de hele weg gelopen. Zes ponies heb ik al opgegeten lang zal het niet duren... ...voor ik alle anderen zal vangen en opeten. Luister, in mijn ruil voor de voortreffelijke maaltijd zal ik jou een goede raad geven. Bemoei je zo min mogelijk met dwergen. Dwergen? Je hoeft mij niets te vertellen... Ik ken de geur en de smaak van dwergen als geen ander. Ik kan heus geen pony waar een dwerg op gezeten heeft opeten zonder het te weten. Je zult aan een slecht einde komen als je met dergelijke vrienden omgaat, tonne ruiter. Welke prijs heb jij voor die beker gekregen? Niets! Helemaal niets, zeker! En ik wil wel dat ze zich buiten ergens schuil en jou al het gevaarlijke werk laten opknappen. Als jij het er levend afbrengt, mag je van geluk spreken. Je weet nog niet alles, o machtige smauch. Niet goud alleen heeft ons hierheen gevoerd. <lacht> je geeft het toe dat het ons is. Waarom zeg je niet meteen ons veertienen? Dan ben je er vanaf, meneer gelukstrader. Dus een veertiende deel van de buik veronderstel ik. Dat was zeker de voorwaarde. Maar hoe zit het aflever? En het vervoer? En gewapendag, en en trollen? Ze lachen je uit in een vuistje, die mooie vrienden van je. Ik, uh, ik, ik, ik, ik zal je zeggen dat het goud bij ons pas op de tweede plaats komt. Wij kwamen overheuvel en onderheuvel op golven en wind om wraak... Voorwaar, o smaag, de onvoorstelbare rijken. Je moet beseffen dat je je door je succes enige bittere vijanden hebt gemaakt. De koning onder de berg is dood. En waar zijn zijn nekel?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 Toen was ik nog jong en zwak. Nu ben ik al sterk. STERK! <lacht> Dief in de schaduwen. Mijn wapenrusting is als een tienvoudig schild. Mijn tanden zijn zwaarden. Mijn blauwe speren. De slag van mijn staart is als een bliksemschicht. Mijn vleugels, een orkaan. Mijn aard. Zo. Ik heb altijd gemeend dat draken van onderen zachter waren. Vooral in de streek van de. de, de borst. Maar, maar ongetwijfeld heeft iemand die zo zwaar gepantserd is, daaraan gedacht. Je inlichtingen zijn verouderd. Ik ben van boven en beneden met een schupperen en harde juwelen bepanserd. Geen staal kan mij doorboren. Dat had ik kunnen weten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 DRAKENVUUR Personen Verteller René Lopo Bilbo Jaap Hoogstraten Tourin Willem Wachter Bart Edmond Klassen Lijster Maria Lindes Balin Piet Ekel Dwalin Jan Wechter Fili Jan Borges Kili Paul van der Lek En een man Piet Ekel De middag ging al in de avond over Toen Bilbo weer naar buiten kwam Struikelde en bezwijmd voor de ingang neerviel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 Je ziet hier werkelijk geen hand voor ogen. Die afschuwelijke hitte, ja, die staan Wacht eens even. We kunnen niet ver meer zijn van de zaal. Er is nergens een sprankje licht te zien. Waar is die opening dan, Bilbo? Uh, hier. Wat is er? Waar ben je, Bilbo? In de zaal. Ik ben door de opening gevallen. Blijf, blijf staan.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 Voorzichtig, Alle mensen. Wat een kostbaarheden. Ongelooflijk. Een hele heuvel. Goud. Juwelen. Oh, kijk nou toch. Wat een kleuren. Zoiets. Meneer Balings, wat doe je? De aarkestel. Het kan niet anders. Dit moet hem zijn. Het hart van de berg. Wat een pracht. Ik neem hem mee. Nu ben ik echt een inbreker. Ik zal het de dwergen wel moeten vertellen. Later, bij gelegenheid. Kom maar, kom maar tevoorschijn. Neem fakkels mee. Nou eens. Wat schitterend. Goud. Je Kijk hier. gouden harpen Met zilveren snaren. Doverharpen. Ze klinken nog altijd zuiver. En hier. Wapens en malienkolvers. Neem mee. Hier, Thorin. Een wambuis van gouden malien. En een bijl met een zilveren steel. Meneer Balings. Doe je oude jas uit. Hier is de eerste betaling van je beloning. Trek aan.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 Halvergane tafels, stoelen en banken lagen omvergesmeten. Schedels en beenderen lagen te midden van flessen en bekers... en gebroken drinkhorens in het stof op de grond. Toen ze ten slotte weer een deur van weer een van de zalen doorgingen... hoorden ze het geluid van water. De Gins is de oorsprong van de rivier de running...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 Kijk dan, tussen de heuvels. Een groot licht. De koning onder de berg. De koning onder de berg. Zijn rijkdom is als de zon. Zijn zilver is als een fontein. De rivier voert goud van de berg mee. Dat is gek. Het is de draak. De draak komt eraan. Waarschuw de, de meester. De draak.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 Nog steeds hield een compagnie boogschutters stand. Onder aanvoering van Bart. Een verre afstammeling van Girion, de heer van Dal. Nu schoot hij met een grote boog van taxishout... tot al zijn pijlen op één na verbruikt waren. De vlammen waren vlakbij hem. Zijn metgezellen lieten hem in de steek. Hij spande de boog voor de laatste keer... Schiet uw pijl nog niet af! Luister, wat moet u hier? Luister, ik heb de dwerg op de berg horen praten. Er is één manier om de draak te doden. Probeer de halte van de linkerborst te treffen als hij vliegt dat zich boven je bevindt. Let op, de draak is nu dichtbij. Span je boog, wees zo ver mogelijk! Pijl, zwarte pijl, ik heb jou voor het laatste bewaard. Je hebt nog nooit in de steek gelaten en altijd heb ik je teruggevonden.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 Van de draak. Dan gaat het de van gemaakt. We nieuwe koning worden. De meester. heeft ons in De meester. heeft We willen koning De De meester. De meester. Van de meester. Stilte! Stilte! Stilte! Stilte! De meester. De meester. De altijd... meester. De meester. De meester. De meester. De meester. De meester. De meester. De meester. De De De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 en onze prettige droombeelden gespeculeerd. En wat voor goud hebben ze over de rivier daar ons gezonden om ons te belonen? Drakenvuur en verwoesting. De meester heeft gelijk! meester Waarom, o meester, waarom woorden en woede aan die ongelukkige schepselen verspillen?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 En hoe dat verder gaat, en de uiteindelijke ontknoping ook... ja, dat hoort u allemaal volgende week in ditzelfde uur op Radio 1... bij Woord van de VPRO. U heeft geluisterd naar het negende en tiende deel van De Hobbit... geschreven door J.R.R. Tolkien, vertaling Max Sjugart, bewerking Koertpoort. En de regie was in handen van Ab van Eyck. En het was een bijdrage van de NCRV, eerder uitgezonden in 1983. Wilt u van tevoren weten wat hier bij Woord van de VPRO... dus op Radio 1 zoal te beluisteren zal zijn? Nou ja, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat adres is facebook.com. Slash woord.nl. Facebook.com woord.nl. En als u er niet uitkomt... dan stuur u maar gewoon even een berichtje naar woord.vpro.nl. En dan maak ik het gewoon voor u in orde. En schrijven, dat kan natuurlijk ook nog steeds. Dat is naar de VPRO. Zet er even bij. Ter attentie van Woord... Postbus 11 1200 JC in Hilversum. We gaan even luisteren naar een kort journaal. En daarna hebben we nog twee onderwerpen voor u in petto. In het laatste uur tussen zes en zeven worden dat een paar tegendraadse ontwrichtende... en net even ietsje anders dan andere types die de revue gaan passeren in een uurtje ophef. En daarvoor aandacht voor Spanje, waar tussen 1936... En 1939, de boel aardig op zijn kop stond. Het was de periode waarin een felle burgeroorlog het land in zijn greep hield. En niet alleen Spanjaarden zelf, uit de beide elkaar bestrijdende kampen... hebben daar onuitwisbare littekens aan overgehouden. Ook de honderden Nederlanders die in Spanje tegen Franco vochten... hadden hun diepgewortelde herinneringen die ze de rest van hun leven hebben meegenomen. We horen het in het spoor terug, na een kort journaal. Tot zo.